2.3 Groen en diervriendelijk Nijmegen is als Green Capital of Europe een toonbeeld voor andere steden. Groen, duurzaam en leefbaar, met veel aandacht voor het leefklimaat van haar inwoners, mens en dier. Een stad zonder hittestress, die forse regenbuien kan weerstaan. We koppelen regenwater zoveel mogelijk los van het riool. Dit belast het riool minder en zorgt voor verkoeling in warme zomers. De natuur in en rond de stad. Fietsroutes, wandelroutes, tuinen en stadslandbouw maken Nijmegen tot een ontspannen en gezonde stad. Het is belangrijk dat er meer groen en bomen komen. Bomen zijn goed voor de verkoeling, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad. Door stadslandbouw, moestuinen en schooltuinen komt de voedselproductie dichter bij inwoners. In onze stad zorgen we voor een goede leefomgeving voor dieren. Tegen dierenmishandeling wordt hard opgetreden... En in de veehouderij wordt zorg gedragen voor fundamentele zaken, zoals brandveiligheid. Onze actiepunten: 1. Veurland wordt een toonbeeld van duurzame allure. Circulair, energieneutraal, artistiek, natuurlijk, rust, ruimte en schoonheid staan centraal bij de planontwikkeling. De koningspaarden in de stadswaard en de Schotse hooglanders op Veurland moeten beschermd worden tegen afval en andere uitwassen van grootschalige recreatie. 2. Bewoners die in de eigen omgeving groen willen creëren en beheren, krijgen ondersteuning. 3. Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk te genieten van groen en natuur. Buurten die natuurspeeltuinen willen opzetten of onderhouden, worden daarbij gesteund door de gemeente. 4. Er zijn goede loop- en fietspaden die s'avonds duurzaam worden verlicht. Fietsers, skaters, lopers en bootcampers faciliteren we met extra watertapjes. Op geschikte locaties staan toestellen om obstacle runs of bootcampachtige workouts te houden. 5. Er komen betere fiets- en wandelroutes vanuit de wijken naar de groene kernen in en rond de stad. Deze lopen bij voorkeur ver of verder weg van doorgaande autoverbindingen. 6. Voor inwoners en toeristen... Is informatie over het prachtige groen in en rond de stad goed vindbaar? 7. Er worden alleen plantensoorten gebruikt die passen bij het klimaat en de omgeving van Nijmegen en een versterking zijn voor de bestaande flora en fauna. Het beheer van gemeentelijke gronden, waaronder bomen en slootranden, wordt, voor zover het al niet gebeurt, ecologisch. Waardevolle landschapselementen worden beschermd. Tijdelijke natuur biedt kansen voor verwildering om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. 8. Nijmegen blijft zich inzetten voor de bescherming van stadsvogels... als de huismus, spreeuw en de gierswaluw. Dat gebeurt door nestgelegenheid in gebouwen... en het rekening houden met de vogels bij inrichting en beheer van het groen. Ook bieden we informatie over vogelvriendelijke maatregelen. 9. Om dieren in de natuur ruimte te geven... Worden groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aangesloten? Hiervoor is samenwerking en financiering vanuit de regio nodig. 10. De gemeente legt watervoorzieningen aan bij moestuinen. Basisscholen worden gestimuleerd deel te nemen aan moestuinprojecten en om schooltuinen in te richten, zodat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. 11. Er komen kinder-natuurterreinen aan de rand van de stad en in grote parken. Het liefst als schakel tussen de wijk en natuur. Deze gebieden hebben een natuurlijk karakter waarbij bezoekers worden uitgenodigd van de paden af te gaan, hutten te bouwen en vruchten en noten te zoeken en te eten. Consumptie van openbare voedselgewassen voor eigen gebruik wordt waar mogelijk gestimuleerd in plaats van beboet. Samen met natuurorganisaties wordt onderzocht waar vruchten en andere gewassen kunnen worden geconsumeerd en waar de natuur moet worden beschermd. 12. We gaan het gesprek aan met boseigenaren en buurgemeenten over onze wens om meer half-open begraast natuurlijk bos dat vrij doorstruimbaar is rondom onze stad te realiseren. 13. Markten en initiatieven waar streekproducten verkocht worden, worden aangemoedigd. 14. De gemeente stimuleert bewoners actief om zo weinig mogelijk steen in de tuin te gebruiken. Voor het afkoppelen van regenwater en aanleggen van groene daken blijft subsidie mogelijk. Er wordt onderzocht of de aanschaf van regentonnen en de aansluiting op de dakgoten aanvullend kan worden gestimuleerd, ook voor verhuurders, woningcoöperaties. 15. Zwerfafval en hondenpoep worden uit de natuur en het straatbeeld verbannen door preventie en toezicht. 16. Om de stad te koelen en te vergroenen is gevelgroen en dakgroen een goede optie, GroenLinks wil daar extra geld voor inzetten. Groene daken en gevelgroen leveren een positieve bijdrage aan biodiversiteit, zoals van vlinders en bijen. 17. De beste manier om de stad een groener aanzicht te geven, schaduwrijker te maken en te koelen, is met de aanplant van bomen. Door bomen aan te planten kan de steeds grotere hittestress in steden de komende decennia worden tegengegaan. Wat hebben we bereikt? Het rivierpark met de Spiegelwaal, de Waalstranden en Verlent is afgerond. Het Centrum voor Natuur- en Cultuurhistorie, de Bastij, is gebouwd op een prominente plek in de stad. Natuur- en Milieu-educatie wordt niet alleen in de Bastij gegeven, maar ook in de vele schooltuinen, de Natuurtuin in de Goffert, de grote schooltuin de Wielewaal en op locaties van andere initiatieven. Park West kreeg een voedselbos bij de Novio-kassen. Op andere plekken zijn fruitbomen geplaatst of behouden, zoals in Nijmegen-Noord. Wijken kregen nieuwe groene parken, zoals het truus Mastpark in Oost, het park Tijmstraat-Tollerstraat in het Willemskwartier, het park aan de Spechtstraat in het Waterkwartier en het Dela-Bos in Dukenburg. Veel groene bewonersinitiatieven zijn financieel ondersteund. De historische tuin in Lent is ingepast in de nieuwbouwplannen en in het nieuwe Hof van Holland blijven historische groenstructuren behouden. Nijmegen zet zich in voor de bescherming van stadsvogels. Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt door de gemeente.